Na het bezoek aan het Israëlische parlement... vliegt de Amerikaanse president Trump door naar Sharm el-Sheikh. In die stad in Egypte praten wereldleiders over de toekomst van Gaza. Onze demissionair premier Schoof is er ook bij. Naast de Franse president Macron en de Britse premier Starmer. Premier Netanyahu van Israël is er niet bij, zegt correspondent Desi Moore. In verband met Joodse feestdagen, dat is de officiële verklaring. We kunnen natuurlijk ook niet uitsluiten... dat een aantal landen hier uit de regio, toen ze... Dat woorden hebben gezegd. Nou, daar uh, zitten wij niet op te wachten. Als hij komt, dan vertrekken wij. Maar er is eigenlijk helemaal niks duidelijk over uh, geworden en niks openbaar over gezegd. Behalve dat hij dus inderdaad niet zal komen vandaag. Trump zei dat hij nog niet wist of hij op tijd zou zijn voor topoverleg. I'll be going there, I'll be quite late. They might not be there by the time I get there. <laughs> But we're de Nobelprijs voor Economie gaat naar drie economen... uit de VS, Canada en Frankrijk. Economieverslaggever Roland Muller. Een van de drie economen wordt geprezen om zijn onderzoek naar innovatie. Tegenwoordig gaan we er eigenlijk altijd van uit dat er economische groei is... maar hij laat zien dat dat 200 jaar geleden helemaal niet zo vanzelfsprekend was. De twee anderen hebben op wiskundige wijze gekeken naar het fenomeen creatieve vernietiging. Hoe komt het nou dat wanneer er een nieuw product op de markt komt... dat bedrijven die het oude product verkopen vaak te dupe worden? Er zit ook een Nederlands tintje aan. De Amerikaanse winnaar voor de Nobelprijs voor Economie werd geboren in Leiden... maar verhuisde als baby naar Israël. En er is nieuws over... Rond de opnames van de spin-off over Kees Flodder zijn in Sittard twee fans opgepakt. Ze waren zaterdagavond naar de wijk Kolleberg gegaan... waar de serie wordt gefilmd... en probeerden er volgens lokale media in te breken op de set. De politie zegt dat ze foto's wilden maken... en lid zijn van een Flodder fanclub Ze zijn gestuurd en hebben een boete gekregen. Het weer, nog steeds een grijze middag... met af en toe wat gemiezer... en in het noorden ook af en toe wat zon bij of 16. Morgen krijgen we opnieuw zo'n miezer dagje. Het is grijs, met wat... Op neerslag bij opnieuw 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland. A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor op het Burgerveen 6 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. A9 Amsterdam richting Alkmaar. Voor Akersloot 5 minuten vertraging. En tenslotte de N235 Amsterdam richting Purmerend. Voor Eelpedam 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Uh, dan gaan we een dier van de week uh, doen. En uh, ja, Fred die is nog ziek, hè, dus die komt niet. Nee, Fred komt wel. Oh, Fred komt hij, oh, ja, hij is nog ziek, ziek, maar hij, ziek, maar komt, hij komt wel. wel. Ja. Ja. Dus die gaan we ook nog even interviewen wat hij gaat doen de komende twee uur. Zeker weten en misschien wel over uh, de uitzending van over twee weken. Ja. Want we want hebben dan we dan weer een Sandvoort voor jou. Ja, we hebben vijf uur gedurende uitzendingen. Precies. We doen we weer met de drie, hè? Zeker. En dan uh, met z'n vieren, volgens mij dan. Oh ja. Ja. ja.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 Ik moet altijd een beetje opletten met mijn platenkeuzes, zo vlak voor uh, Rendel natuurlijk. Dus hey, vanda vandaar dat ik deze uitgekozen heb. Uh, Earthwind, Fire en uh, Fantasy was hier te doen, uh, Rendel. Goedemiddag. Nou, laat ik zo zeggen, er werd er eentje flink in zijn ballen geknepen. <s> ja, nou ja, inder <laughs> nou ja inderdaad. Ja. Daar, daar heb jij weer een punt. Jongen, jongen, jongen. Ja, dit, dit is wel uit de tijd van de hele mooie platenhoezen. En ze uh, zijn er ook een prachtige. Dus uh, ja, ja, mijn tijd. klaar Hij is goed hoor, je mag blijven. Goed. Zeker weten. Nou ja, heel fijn. <laughs> Dank je wel daarvoor. <laughs> Rendel, ja nou, wat hadden we een race vorige week? Het spookje heeft het weer gedaan, hè? Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik, ik, ik, ik ben bedrijf... er geen fan van, maar... Uh, jij ja, heeft het, het wel ben... gedaan. Ik heb jij tijdens de wedstrijd gezien hè? maar hij wint hem wel. hij ja, wint hem wel. Nee, het is ongelooflijk, ja. hè? We hebben het over uh, Russell. Ja, Russell. Maar hij is volgens mij niet in beeld geweest. Hij nee. Hij niet gewoon. En opeens, hey, bij de finish, hij hey, rijdt er nog eentje voor. <laughs> ja, ja, ja. Ja, mooie wedstrijd, jongens. Gewoon uh, mooi in het donker natuurlijk. Ja, daar nou, gaan de spookjes niet gaan uh, leven. Ja, Russell gewoon...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 Ja, nou ja, totaal. En uh, zoals Zach Brown al heeft toegegeven... dat Piastri echt niet zijn keuze was. Maar van de vorige, vorige race-director. Uh, dan is wel alle ogen gericht op Norris binnen dat team. Nou, als ik Piastri was... Uh, ik reed de eerstvolgende uh, Capri gewoon volledig van de baan. <tot> dan, <tot> dan heeft hij in ieder geval één wedstrijd minder om bij te komen. So. Ja, dat, dat nou, is toch? ook weer zo. Zeker weten. Ja, ja de, de, de, als je al...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 Ja, ze zijn een beetje naar elkaar uh, aan het uh, uh, uitproberen. Ik denk dat die twee nog wel steeds uh, vrienden zijn. Die zijn uh, best wel vanaf het begin uh, dik geworteld uh, ermee bezig. En uh, die komen natuurlijk aan alle twee zijn gigantische simfanaten. Dat ook toch een keer. Hoewel uh, ik tegenwoordig Lennon-Loyce met een of andere verdienste lopen... Nee, ...heeft hij ook heel veel tijd aan nodig. Hartwerken, <laughs> ja.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 Ja, wie zegt ja, dat, dat er dan nog zoveel mensen komen? Nee. Dan gaan zij die, die 70, 75 miljoen dat een wedstrijdje kost, zeg maar, zo'n weekend kost, die gaan zij niet meer terugverdienen. Dat is een heel duidelijke zaak. En uh, zolang er ook geen grote sponsoren of een regering achter gaat staan, dan weet je, daar ben je sowieso ondernemer voor. Als je al weet dat je misschien een 20, 30 miljoen verlies gaat draaien, zou ik het ook niet gaan organiseren. Nee, zeker niet. Hele, ko hele korte discussie. En uh, ze weten gewoon op het moment dat Max er niet meer bij is, ja, jongens, dan is Formule 1 ook in Nederland gelijk weer een stuk minder. Dan ...maar vier huis in Nederland... ...geet iedereen weg. En dat is, het gewoon, is het gewoon voorbij. En uh, in feite heeft Max natuurlijk de, de autosport in Nederland... ...helemaal weer wakker geschud. Uh, en door zijn WK-tutus ook gewoon... ...op een heel hoog voetstuk uh, gezet. Uh, zonder hem is een campagne van Nederland uh, onmogelijk. Bla. Ja, je had het ook dat met uh, E1 met uh, natuurlijk. Met uh, Jos Verstappen. Dat hij op het laatste moment uh, afzegde om uh, te rijden. Ja. Ja, toen waren ook heel veel fans waren teleurgesteld dat uh, Jos uh, niet ging rijden. Ja, aan de andere kant. Je moet het Jeroen Legeman als je die ooit een keer spreekt maar horen. Die hoorde het publiek ook juichen. Hè, ja, tekenen. tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus, uh, het was je was bent er tijd. wel dan. ja uh, Het werkte wel wel. Uh, het was een andere tijd. En, uh, en die zat op het rechtstuk in de stollen En hij hoorde het hele rechtstuk hoe hij het publiek juichen. nou dat, Dan zijn ze serieus hard dat het kregen hoor, die in zo'n auto zit. Uh, dus dat is wel heel mooi. Uh, in die tijd leefde de autosport op een of andere manier ook wel gewoon in Nederland. En uh, als je toch die E1-campus komt toch ook een, toch een heel mooi publiek op af. Echt, ja, zeker weten. Echte liefhebbers, okay. echte liefhebbers. En uh, geen 200.000, maar dat toch serieus vol, hoor. Hey, maar Randall, waarom is dat eigenlijk toen gestopt?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 Nou, ja, maar zo goed, is toch lekker? Ja. Is het ook nog eens een keer? Ja, het is alleen maar mooi. En, en, en, en weet je even eerlijk, zo'n dorp staat ook gewoon een hele week op zijn kop. Nou, ja, daar mag je ook wel een beetje van profiteren als ondernemer. Of als iemand dat je een bed en hebt hoor. Het is, je weet zelf ook, het is dan niet heel erg makkelijk om ze altijd te bereiken, om te zeggen. Nee, ja, zeker weten. Nee, die dus... prijzen die, die schoten de lucht in, maar ja, mooi. En uh, ja, ja. volgend jaar, dus uh, de laatste dan uh, op Sandvoort, zou ook uh, met uh, Max te maken gehad hebben? Dat ze dat uh, besluit hebben genomen, denk ik. Uh, weet, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk wel dat ze uh, gewoon zijn gaan rekenen. En hij heeft dit nog zin, heeft geen, heeft niet zin. Ik denk volgend jaar wel op volle bak wordt, zeker omdat het laatste is.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 nieuwe Formule 1 rijden uit Nederland, in de, of een nieuwe rijder in de Formule 1 uit Nederland, ja, dan gaat Sanford denk ik wel weer kijken. Waarom niet? Uh, laten we het wel voorop stellen, jongens. Een tweede max gaat er nooit meer komen. Maar, uh, dat is, uh, ik ga nou niet meer zeggen talent, uh, in Meels is hij doorgewinterd, maar dat was wel extreem wat daarmee gebeurde toen hij de Formule 1 in kwam. Ja, nee, dat is nee, toch zo.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 Nou ja, dat heeft hij nooit gehad. is dus, uh, nee. cool, <tie> nee. ik, uh, ik ben vroeger sponsor van hem geweest bij het Racing Team Holland op Le Mans een aantal jaren. Uh, ik weet dat dat gewoon altijd met budgetten was, dat je dacht van, hoe doen ze het in hemelsnaam? Maar dan werd echt uh, uh, de laatste werd omgedraaid hoor. Ja, wel, wel een mooie actie ja. toen met al die, uh, die bedrijven, een heel klein uh, stukje ja. van, uh, van de auto en dan een reclame erop. Uh, ja, maar als je dat ging uitrekenen dacht ik van hoe doet hij het nog steeds, want uh, mijn man kost gewoon heel veel geld, maar het maakt niet uit, dat, was, dat team had zoveel enthousiasme, uh, dat maakt die feiten of je nou wel of niet haalt qua budget, maakt niet meer uit, want je wilde gewoon voor gaan. En dat, dat moet ik wel zeggen, dat heeft Jan ook in zijn Formule 1 carrière gehad, ze wilden er altijd voor gaan. Voor, uh, er uh, werden daar contracten uh, in die tijd getekend... dat ze de contract tekenden, maar toen en dan... Suzanne waar houden we ineens? Hoe is het geld vandaan? <laughs> ja, dat vind ik mooie autosport. Dan ben je, met, ben je echt gewoon serieus met je autosport bezig. Helemaal geweldig. Zeker. Maar moet je eerst, uh, eerst kiepen en dan gaan we praten. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja, ja. Ik ben, ik ben uh, benieuwd hoe het met de laatste races uh, gaat trouwens uh, voor uh, Max. Steeds uh, de eerste plek. Uh, kan hij dan nog uh, kampioen worden?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 Uh, ik heb nog helemaal geen uitslagen gezien. Ik, ik heb nog niet op, uh, op uh, Racing results gekeken wat de uitslagen zijn. Uh, maar uh, ik, uh, ik weet dat de Hollanders het goed doen daar. Ik heb nee, geen... ik kan niet. Ik zag wel dat uh, op uh, Facebook... dat. Uh...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 Maar ik zie eigenlijk weinig bekende klassen die daar rijden, of zie ik dat verkeerd? Ik weet niet, ik weet niet of je, we hebben ook dingen, ze hebben, hebben ze ook zaterdag wedstrijd? Nou ja, Westfield ja. Cup en de BMW ja, de Compact Club. Cup en nou, de, nou, su de Supersports. Ja, Supersports, dat zijn voor mij even de Supersports. Dat is gewoon een groep, ze de, de Supersport, Sport en Tour hebben ze bij elkaar Precies. gedaan. Precies, ja, die klasse. Ja. Ja, die klassen, dat zijn nou in feite allemaal toerwagens En dan moet je zien, dat zijn van Porsches tot en met uh, Toyota Starlets. Oké, okay, dus zien, uh, nou, mo een mooie race ook. Door elkaar. Uh, uh, gewoon ontzettend leuk. Uh, uh, vaak uh, toch da daardoor, want er drie verschillende klassen bij elkaar zijn en uh, vol veld.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 Daar zit uh, ook van alles in, daar zitten ook wat, uh, wat uh, uh, auto's bij, maar ook uh, wat uh, een zeg maar soort Westfieldtjes in. Dus ze hebben best een mooie klasse, wat wel heel mooi is op zaterdag rijdt volgens mij de E30 Cup. En dat is gewoon jongens uh, een, een echte Cup uh, die, met die oude BMW E30, uh, echt gewoon uh, dingen uit de jaren 80, En geloof mij. Dat is echt serieus races wat daar gebeurt. Dus uh, ook, uh, daar zit vaak de top 6 in, gewoon binnen twee seconden te rijden. Dus dat, uh, dat zijn echt mooie wedstrijden om, om uh, naar uit te zien. En uh, het zijn de finale races en volgens mij zijn de kampioenschappen nog niet beslist. Dus er wordt serieus doorgetrapt. Oké, okay, ja, en de, de PSO 206 uh, rijdt ook uh, trouwens, ja? zie ik, uh, zaterdag. Ja, ja de nee, Max 5 racing. Uh, en wat zei jij nou? Oh, de E30 BMW Cup.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 Ik weet ja. niet eens dat het nog zoveel waren met jouw mx vijfjes? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik was uh, op zoek eigenlijk naar de Renault Clio Cup, maar die uh, staat er niet bij, hè, Renault? Nee, nee, nee, dat rijdt helaas allemaal niet meer. Nee, Toen in feite de grote fabrikanten uh, uh, uh, zich teruggingen trekken uit het autosportgebeuren Want Autosport was eigenlijk niet noton. hè. Dat is een tijdje geweest, hè. Dat, de, dat het gewoon niet kon. Ja, Toen verdwenen natuurlijk enorm veel mooie cups. De Clio Cup was er een, eentje van. Maar ook de Alfa Romeo uh, met, met de 156 en 145 en we gehad. Natuurlijk. We hebben de Renault met de Megans ook later. Nou, we hebben een prachtige cup-series gehad. Maar ja, toen de grote importeurs de geldkaart gingen dichtdraaien, was dat helaas voorbij. Ja, nou ja, ik, zie, ik zie op het schema trouwens voor zaterdag de SLK-cup en de Volvo ja. 360-cup. En die ja. rijden dan om 18.15 uur de derde wedstrijd. En dan wordt er nog even bij gezet, ja, de zon gaat onder om 18.40. Dus dat kan wel <laughs> ja? zo'n schemerig, uh, schemerig race gaan worden dan. Ja, maar wordt een schemerig race, want de meesten hebben ook geen koplapjes aan de voorkant. Dus dat wordt een schemerig race, ja. Ja, zeker zullen ze weten. Zullen ze maar, zullen ze vaart moeten maken. Trouwens, die Volvo 360 Cup, die bestaat al sinds 2000, hè jongens. Dus die bestaat al gewoon 25 jaar. Dus...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 van 50 heb ik toen gezwaaid. en toen zei ze ja, maar dat doe ik er niet voor. Ik zei: ja, maar ik jou niet, hebben. Ik moet je auto hebben. Ja. Ze werd heel boos. <laughs> Mooi man, die verhalen. Geweldig. Dus, uh, dus uh, dat, uh, dat waren mooie tijden en, uh, en we hebben in die tijd hebben we echt veld. Die jongens van 50 vol voor 63 schat. Wauw. Dus dat, dat, dat waren de mooie tijden en uh, we hebben echt uh, en hebben grote namen hebben daarin gereden hoor. Die uh, ook eens zelfs iemand mammas heeft ermee gereden. Jongens, dus. Uh, Vraag het nog maar als je hem ooit spreekt. Vraag het maar aan de 360 op Assen. Ja, had, nou, oh, dat gaan we zeker doen. Dat, dat waren mooie tijden van hem. Ja, nou ja. Ik, nou, uh, ik ga maar even zeggen dat ik het niet gezegd heb. Dat er weinig bekende klasses uh, reden. Want uh, achteraf viel het wel mee. En met name op de zaterdag ook uh, natuurlijk. Ja, dan in maar, één keer. Ja, weet je. moeten gewoon... Als het dan toch gewoon...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 En we gaan elkaar volgende week weer spreken. Ja, dan gaan we elkaar zien. Oké, okay, dankjewel. Fijne zaterdagavond. Hoi hoi. <totstuk>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 Lieve klein konijntje, oh lief klein konijntje. En deze week hebben we het over uh, Noisy, het uh, lieve kleine konijntje... wat uh, wacht op een uh, lieve baas of baas heen natuurlijk in het Kennen We Dieren Thuis. Kennen te vinden aan de Keeselstraat nummer 5 hier in uh, Zandvoort. Henkie erachteraan is altijd leuk, hè, met lief klein konijntje. En van het lieve kleine konijntje gaan we nog naar uh, wat ander nieuws... zo vlak voor het uh, 5 uur wordt. ja.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 Ja. En nou even wachten of het in de praktijk ook zo goed is. Uh, zullen we hem even heel voorzichtig uh, zeggen dan? Uh... Nou, dat toch wel? Nou, Watertorenplein hebben we ook wel wat meegemaakt. Oh, ja. Jongere woningen zouden daar ook uh, komen. Er komen ook jongere woningen. Niet gekomen. Nee, uh... ja, nee, niet echt.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 Disco-klassieker van uh, de Human League. En Don't You Want Me, Baby... Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma's, want op zaterdag betekent niet dat de radio zo meteen stilvalt, maar dat we Fred weer hebben gelukkig met Entertain Entertainment View, helemaal live in de studio aan de Torweg 10A. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Zo, een beetje hersteld? Nou ja, ik ben er langs. Je bent er, ook te zien op de webcam zfm-live.nl, die werkt gelukkig ook weer, dus...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 Oh, en wie is dat? Ja, dat, uh, ik, ik <laughs> de... weet wie het is. Mark. Oh, jij weet wie het is. Oké, okay, oké. Okay. En Michael Bakker gaan we bellen. Die heeft een, ja, eigenlijk een uh, oude, ouderwetse nummer in een nieuw jasje gestoken. Mokum, wat maak je me nou? Uh, Michael Pikken gaan we bellen. Ik zing de hele dag. Nou, dat komt me bekend voor. Alleen, <laughs> alleen ik nu niet. Onder de douche. Ja, nou, precies. Ja.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 Ja. Van 2 uh, tot 7 uh, uur. Kan je alvast een klein beetje verklappen wat we ja, ja, daarin we, gaan doen? Ja, we gaan eigenlijk uh, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dus uh, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, het uh, Nederlandstalige repertoire. Ja? Maar we hebben ook natuurlijk ook uh, een beetje het ja, Hetbengen. zeg maar. Het <lacht> Een beetje ja? het dus Oh, de Gier die, uh, komt langs en uh, zij heeft een nieuwe rockalbum uit. Dus uh, daar komt ze eventjes wat over vertellen.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 Ja, ja. Net, Fred. Fred, wat voor ons, denk ik. Ja. dat is heel wel. Ja, inderdaad. He. Nou ja, zometeen uh, entertainment for met Fred. Heel veel sterkte, maar ook heel veel plezier, zo meteen, Fred. Ja, dankjewel. Fijn, ja, dat Fred. Je, fijn dat je er weer bent. Succes, Fred. Ja, Richard ook, uh, fijn ja. weekend. Ja, en tot over twee weken allemaal. Twee weken, softboard ja, voor jou. Twee weken, ja. Tussen twee en zeven uur. Fijne zaterdagavond en uh, geniet van entertainment for you. We sluiten af met een uh, disco-klassieker, blijft zo'n lekkere plaat. Ook weer uh, de lange uitvoering daarvan, de en Band en uh, Genie. Tot volgende week.